...bereikte de derde ronde door Ivan Dodig in twee sets te verslaan. Ook Andy Murray en Roger Federer zitten bij de laatste 16. Het weer in het noorden en oosten mistig en minimaal rond 3 graden. Aan de kust is het beduidend zachter. Morgen start de dag met nevel en mist en krijgt de zon middags volop ruimte. En tot zover het Novumnieuws. 107.5 de 87.5 de kabel. Maastricht TV. Hallo allemaal, we zijn weer terug bij Jazz Toen in Generaal. Het tweede uur eh, verzorgd door jullie DJ Bluetone en Theo Verstappen. Het volgende nummer dat, uh, dat ik uh, zo ga aankondigen. Dat is een band die ik afgelopen weekend uh, in de muziekgieterij heb kunnen zien. Ik heb dat al een paar weken van tevoren. Vol analoog. Vol analoog. Daar speelde Big Boss Man uit Engeland. En dat was helemaal fantastisch. Dat Want, was voor jou ook de aanleiding om er naartoe te gaan, te gaan. Dat was Big Boss Man was de aanleiding om er naartoe te gaan. Die speelde okay. op zaterdag. En daarvoor werd ik getroffen, uh, aangenaam verrast, door een Hammond battle. Nou weet onderhand iedere luisteraar, alle vijf hè, die iedere week luisteren, weet onderhand wel dat ik een Hammond B3 lief heb. Ben ja. en daar stonden twee Hammond orgels op het podium tegen elkaar opgesteld. Thijs Schrijnemaker van de organist, toetsenist van Bendes Snijders geweest en die jongen van de Wolf, Robin Flores. Ik weet, sorry, vergeef mm -hmm. me, vergeef het me. Ik weet zijn naam even niet meer. Maar die waren aan het battelen tegen elkaar. Nou had ik nog nooit in mijn leven een echte Hammond battle live gezien, zeker niet in Limburg. En ze speelden zelfs Jimmy Smith en het was fantastisch. Ze stonden op een gegeven moment met hun uh, uh, krokodillen leren schoenen en uh, die andere had gymschoenen aan bovenop de toetsen. En ze overal elkaars oh, oorlog oh. heen hangend in spiegelbeeld gewoon uh, spelen. Een vanzinnige bassist oh. erbij en een uh, goede drummer. Het was een belevenis. En daarna werden we dus nog getracteerd op de band die jullie nu gaan beluisteren. Big Boss Man uit Londen met het nummer Seagroove. Klinkt het toch allemaal wat liever en gladder, maar um, live was het helemaal fantastisch. Maar ik vind het eigenlijk ook wel blijven staan zo van LP. Uit 2001, Humanize. Was, uh, Absoluut, ik, het is voor mij een, een openbaring. Ik had er dus nog niks van gehoord, maar Erg leuk. het beklijft wel. Humanize uh, heette LP en het nummer heette Seagroove van Big Boss Man. Um, ja jongens, ik ga een, een vooraankondiging doen. Theo en ik gaan, uh, als het allemaal een beetje meezit, 19 december de kroeg in. Nou, dat was de mededeling. Ja, goed, volgende plaatje dan. <laughs> nee, nee, we gaan dan iets leuks doen. We gaan uh, Nighthawks Café doen. De naam komt natuurlijk, het is een hele kleine verwijzing... naar Tom Waits en Nighthawks at the Diner. Maar ja. we maken er dan Nighthawks Café van. Ja, en we hebben helemaal niks met Tom Waits. Allebei ja, niks, helemaal niks. Dat is een gelukje, want anders moest hij ook nog eens voorbij komen. Het is die gewoon heeft... een sociaal... Die, die krijgt een subsidie om die platen te maken, of niet? Die nee. Met zijn rare stem. Ik geloof dat de, de, de, de balans in Amerika is doorgeslagen negatief... omdat Waits, Tom Waits. te veel uitgekeerd ja, krijgt. Ja, ja, ja. Ja. Alle gekheid op één stokje. Whatever. <laughs> Nighthawks Café, 19 december bij Jacques en Lobina... in, hoe heet die straat... De... Is het, is het de... Stenenbrug, hè? Stenenbrug, ja. ja, ja. Stenenbrug. Uh, wij gaan daar van acht uur, het avonds tot drie uur, 's nachts uh, live radio maken. En wij roepen iedereen op die van jazz, soul of funk houdt, om vooral niet in slaap te vallen, uh, maar langs te komen met je favoriete plaatje. Dat mag op vinyl, dat mag op cd, dat mag op uh, iPod, maakt niet uit. Wij gaan dat dan draaien vermits, Theo? Vermits er een, uh, een, een smaakvol verhaal bij hangt. Ja. En uh, uh, dat kan uit het leven gegrepen zijn. Het mag pornografisch, het mag erotisch, het mag uh, poëtisch. poëtisch mag het zijn. Uh, Marcel, één gedicht is genoeg. Uh, uh, Marcel waarschuwen. Ze <laughs> nee. moeten dan in dat allemaal... geval toch maar een portier aan de deur zetten. <laughs> nee, nee, nee. nee. Ja. Ook Marcel is welkom. Iedereen is welkom. We gaan dan uh, een hopelijk heel leuk radioprogramma maken. Inderdaad, met jullie input kan het natuurlijk niet stuk. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen, die 19 december. Hou het in de gaten. Uh. Het is vrijdag in elk geval uh, ja. tussen 8 en 3. Uur middernacht. Night, Night, Hawk, Hawk, Night Hawks, Café. Hawk's Café. Night Hawk of Hawks. Ja, we kunnen nog alle kanten op. We kunnen alle kanten He? op. Dat gaan jullie nog merken. Uh, een favoriet <kwijnt> plaatje van mijn dochter is Teddy King. Uh, in 1955 kwam er een 10-inch uh, uit en dat was het dan ook wel wat ze ooit heeft uitgebracht. Uh, volgens mij is het niet op CD te krijgen. Ik heb het gedigitaliseerd. Ga luisteren naar New Orleans van Teddy King. If you've never seen a quaint old southern city, just think of New Orleans. If you've never seen that town, boy, it's a pity there's nothing like New Orleans. greet your smiling face and if you ever see a black-eyed man like mine say you're right positie van Hogie Carmichael. If you never been to New Orleans van Teddy King uit 1955. Je snapt niet waarom die zangeres niet wat vaker een LP'tje ja, vol dat, heeft mogen zingen. En dat ze niet de naam Teddy Bear dragen. <laughs> Hoezo dat? Nee, bedoel, Het is legitiem ik, laat ik het zo zeggen. Ja, ja ik He? krijg wel zin, spontaan zin, een sigaret en een glas whisky. Ja, ja. Uh, voor dit keer zelfs met een uh, ik ijsklokje. Ik zou, ik zou klingelend een, uh, ijsklokje, uh, de zolder opkruipen om de ballen alvast voor de kerstboom te halen. Hè? <laughs> Nee, het daarmee, een kerstfeertje, ja. dit, dit is niet cynisch bedoeld John mm. een, een, een, een mooi plaatje, ik zei net al gekschierend Het blijkt de blanke versie van Billy Wel ja, af en toe dan hoor je dat He? Af en toe wel, ja wat minder klaaglijk En uh, natuurlijk ja, ook minder goed doorleefd, doorleefd, uh, ja. Minder doorleefd, maar wel een hele lekkere zangeres. Teddy King um, ja daar, Hij moest weer langskomen Hij was uh, één uitzending uh, niet geweest En die andere, andere 18 wel Willis oh my, Jackson ja, wel... ja daar gaan we weer Willis Jackson, een van mijn favoriete uh, saxfonisten Um, van de LP Headed and Gutted uit 1975. Uh, Pat Martino op gitaar. Mickey Tucker op piano. Bob Crenshaw op bass. Freddie Waits op drums. En Richard Landrum en Sonny Morga op percussie. En de Master Willis Jackson himself op tenorsax. Ga luisteren naar Miss Anne. En heel langzaam wandelen ze de studio uit. Willis Jackson met zijn kornuiten, Miss Anne uit 1975. Uh, Duke Pearson is een pianist die uh, één keer volgens mij een LP heeft mogen opnemen als uh, Duke Pearson's Big Band. Zo heette zijn band toen. Uh, dus één keer een Big Band heeft mogen formeren om die LP te maken op Blue Note. En dat was in 1968. En die LP heette Introducing Duke Pearson's Big Band. En volgens mij is dat daar ook bij gebleven... Um, en we gaan naar. Uh, oh gaan we naar luisteren? Even kijken. Oh ja, een, een, een, dat is wel apart. Uh, Joe Sample, die uh, kennen we natuurlijk allemaal als de pianist van. De, Crusader de Crusaders. Ook. Maar hij componeerde ook. En uh, dit is een nummer van hem, en die heet New Time Shuffle. alsjeblieft lekker ontspannend op de maandagavond rond een uur of half tien. Wat een krankzinnig geweld. Het doet Pearson's Big Band met de New Time Shuffle, een compositie van Joe Sample. Um, library music, dat is iets apart. Uh, library music, dat werd uh, voor allerlei omroepen uh, opgenomen in Engeland, uh, in Italië een heel soort veel, in Duitsland. Scape jazz dan zo. Nou, nou het was zien? niet per se jazz, het was uh, tijdgebonden muziek. En dat werd gewoon door uh, professionele muzikanten opgenomen, zodat documentaire en filmmakers. Dat, dat alle eigenlijk... tijden Onder, een, uh, ...onder beeldmateriaal konden plakken, wat nou ja. uitgezonden moest worden. Dat gebeurt nog altijd. Uh... Dat gebeurt nog steeds, ja. ja. ja. En uh, in de jaren zestig veelvuldig. En daar zijn uh, een ja, legio-aantal uh, LP's van verschenen. Uh, ook in reissue, speciaal voor, uh, voor DJ's. Um, die worden ook veelvuldig gesampeld. Want vaak waren dat uh, buitengewoon goede muzikanten... ...die dan anoniem dan maar wat opnamen... Uh, um, het een volgende... geldmijn overigens, hoor, voor, uh, voor solo-muzikanten. Ja, heel veel. Heel, ja, heel vaak is dat zo. Ja. En um, in 1969 verscheen er zo'n Library Music LP... Um, um. Echt opnames voor de BBC. Um, en die heet uh, The Big Beat. En dan hebben we het over twee muzikanten die genoemd worden op... Um, uh, twee com ja, componisten en muzikanten die genoemd worden op die alpedes. Keith Mansfield en Alan Hawkshaw. En van die twee gasten gaan we luisteren naar een uh, ja, gedateerd nummertje, maar wel erg lekker. Exclusive Blend. zie toch dachtelende Duitse vrouwtjes met nee niet hier, daar komt de professor. pas op, Helga, nee nee nee nee nee morgen wieder. Ne? Na los, ab, Otto. Ja, mein nicht, kommt nou los spritz, mijn man komt zu nee nee nee niet, niet. Gibt's meer, nee we Shoelmachine <laughs> Report voor de zoveelste keer dat komt was, dat soort muziek langs. Dat was de verwijzing. Ja, ja Keith Mansfield, Exclusive Blend uit eh, 1968. 69 mag ik wel zeggen. Ja, 69. Uh, Dan gaan we gewoon even terug in de tijd. Uh, we gaan naar New Orleans. Dat komt niet zo heel vaak voor. Ik heb het niet zo heel erg op New Orleans. Tenzij mm -hmm. die heel erg uh, uh, goed gedaan wordt. Uh, oftewel oude stijl jazz. En dit is er zo eentje van de, de Henry Red Allen All Stars. Jullie gaan luisteren naar Wild Man Blues. Zo, alsjeblieft, de Henry Red Allens All-Stars, en ik 57. En wat klinkt dat dan nog heel erg goed? De Wild Man Blues, een van de weinige keren dat New Orleans aan bod komt. Maar uh, eigenlijk bevalt me dit wel. Af en toe is het een uh, New Orleans nummertje. Als het goed gedaan wordt, is het heerlijke muziek. En je moet het vooral gedoseerd tot je nemen, vind ik dan toch altijd. Anders het gaat het me wat sneller vervelen dan Bebop. Maar andere mensen ja. hebben dat misschien weer met Hem het orgel. Daarom Dit... luisteren er ook altijd maar vijf mensen naar deze uitzending. En eigenlijk is dat gek, hè? want het blijft inderdaad altijd in die New Orleans hoek in zo'n kader, dat eeuwige kader, dat, dat bijna... Hè? Ja. Ik bedoel, jij ja, kent het meteen. Het is niet zo dat ze uitstapjes ja. maken of zo. Dat nou ja, en, en, nee, dat is ook zo. En het is vooral grondig verperst door allerlei hele enge CDA-mannen die met rare hoedjes het leven is goed in Brabantse land met banjo's gingen spelen. Ja. En uh, ja, die hebben het toch wel uh, enigszins uh, er volgens dat wij dat bevooroordeeld uh, beluisteren. En dat is niet altijd terecht, want als het goed gedaan wordt... ...is het geweldige muziek. Zo ook met de volgende. Roshan Roland Kirk komt weer voorbij van de LP... ...Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith. Gaan we luisteren naar Lonnie Smit op piano... Grady, eh, ...Grady Tate op drums... ...en Ronald Boykins op bas. Het nummer heet Fall Out. Was Roland Kirk met zijn typische rare dingetjes, klikjes, geluidjes, fluitjes. Een fantastische opname en dat uit 1967. Fall Out luisterden jullie naar... Um, en dan wordt het weer eens tijd voor de Dane with a Neverending Name... oftewel Niels Henning Ørsted Pedersen van de LP Jaywalking. Heb ik de vorige keer of twee weken geleden ook al een nummer gedraaid... en um, dit keer vond ik het tijd voor een, uh, uh, een solo-nummer van hem. En dat komt niet zo vaak voor dat een contrabassist een, uh, een nummer opneemt... dat voor de rest geen enkele begeleiding krijgt. Okay. Zowel in dit nummer. Uit 1975 gaan jullie luisteren naar That's All. zijn nachten dat ik droom dat ik dit zou kunnen. Ik heb het nooit leren spelen. Maar als ik het ooit had geleerd. was ik de beste contrabassist ter wereld geweest. Ja, zo word ik dan wakker. had ik een andere presentator nodig gehad. Ja. Om jou aan te kondigen. He? Jongens, jongens. Dat is dat verschrikkelijk knap nieuws. Ik Niels... had het je gegund. John. Ja, ja. Ik had het ook graag uh, uh, willen doen. Um, Teliak is niet meer. Hè? Teliak is niet meer. En ik vrees ook dat ik dat op mijn leeftijd nooit meer. Ik ga wel ooit zo'n ding kopen. Dat weet ik wel. Voordat ik doodga, moet ik zo'n ding in de woonkamer. Al was het maar staan. om een Sans in te hangen. <laughs> Whatever. Zoals je inderdaad, uh, die, hè? dan kom je bijvoorbeeld in zo'n huis en dan vraag je aan de, de, de heer des huizes, oh je speelt sax en, hè, omdat daar weer een ja. zoveelste tenor aan de muur hangt met ja. een uh, gladiool erin, <laughs> maar, kijk. of een plastic tulp of een plastic tulp, ja, ja, ja, ja. Maar die zijn er dus ook, ja. ja die zijn er maar ook. daarom zou ik hem niet kopen. Als je hem koopt, John, nee, probeer dan ook, dan dan ook iets op te doen. Ja, dan, ja. dan ook plukken. Niels Henning, Eursted Patterson, al zijn naam al. Een oh, geweldige bassist. Ja. That's All was dat uit 1975. Dan gaan we toch weer eens naar een funk singeltje uh, En een hele rare van Ray and His Court. Want daar komt volgens mij, als ik goed beluister, een uh, bas-klarinet in voor. En dat in een funk-nummer uit <tus> 1973. Uh, ga maar luisteren naar Soul Freedom.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 Het is echt ongelooflijk, man. Het is gewoon vals af en toe hè. Volgens mij hebben ze gewoon inderdaad, nou, ja, hoe lang duren die? Vier minuten de stekker eruit gehaald. Maar in principe <laughs> ging ze in die kelder toch nog zes weken ja. door, denk ik. 1973 op Cuba. Film, ja. Ray Fernandes was een, uh, ja, een, een funkpionier uit het communistische Cuba. Dit is, dit is in het kader van Curiosa, vind ik. Ja, John. toch? Ze ja, konden volgens mij niks anders dan een basklarinet vinden. Disney, en uh, nou, die man moest dan maar soleren. En maar dan was dat was het ook niet, die blaasde. Ja, liefst. wie weet het. Wie weet het. Che, che was al dood volgens oh, mij. Was Jongens, we zijn alweer aangekomen aan het mm. laatste nummer... van deze in Generaal, van deze twintigste editie. Um, en dat wordt een suite. Een suite van Hank Mobley uit 1970. En um, van de LP Thinking of Home gaan we naar die suite luisteren. Uh, die duurt ongeveer tien minuten. Dat gaan we niet helemaal redden. Jullie gaan in elk geval luisteren naar Hank Mobley uh, op tenorsax. Woody Shaw op trompet. Eddie Deal op gitaar. Cedar Walton op piano. Mickey Bass op bass. Een geweldige naam voor een bassist. En Leroy Williams op drums. Uh, Rest mij om jullie te bedanken voor het luisteren. Uh, deze uitzending wordt uh, aanstaande zaterdag tussen 9 en 11 herhaald. Yes, Onthoud, 19 december zet dat in je agenda voor de Nighthawks Café Experience... die we gaan doen in uh, Jacques en Lobina. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk linkje. We hebben een multiple choice. Vraag straks aan de luisteraar. Ja, dat kan. Dat kan. Maar uh, we gaan er gewoon uit. Uh, nogmaals dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. En geniet van deze prachtige suite van Hank Mobley. Thinking of Home.